8 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De vroegere directeur van zorginstelling ANSA... heeft een boete van 3,1 miljoen euro gekregen. De 50-jarige vrouw had gefraudeerd... met persoonsgebonden budgetten en huursubsidies. Aanvragen van haar cliënten dikte ze aan... en het verschil stak ze in eigen zak. Behalve haar klanten lichtte ze daarmee ook het zorgkantoor op. In maart was ze al veroordeeld tot 2,5 jaar cel... voor valsheid in geschriften, witwassen en oplichting. Haar 48 48-jarige echtgenoot kreeg 240 uur werkstraf. De twee hielden in totaal ruim 3 miljoen euro achter. En dat gaven ze uit aan huizen, auto's en sieraden. De boete van 3,1 miljoen is berekend over de totale inkomsten van de vrouw. Volgens het OM was het ondoenlijk om per cliënt uit te zoeken hoeveel er is verduisterd.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 De Egyptische oppositieleider El Baradij zegt dat president Morsi zich gedraagt als een nieuwe farao en dat hij zichzelf boven de wet stelt.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 is natuurlijk een beroep met een enorme geschiedenis. En uh, in Utrecht is er nu een expositie geopend over deze blue jeans. Straks een echte kenner in de studio. Maar we beginnen met plastische chirurgie. Nou, ik ben begonnen met mijn onderoogleden. Toen heb ik spuiten gekregen in mijn lippen. Endoscopische voorhoofdslift gedaan. Botox hier en een facelift. Ja, goedenavond, Yvonne Smulders. Hallo, plastisch chirurg. Uh, dit is een deel van uw werk, hè? dit soort correcties uitvoeren. Zeker weten. Ja, ja. ja, ik zag u een beetje glimlachen toen u... Uh... Is een, uh, een vorm van herkenning. <laughs> ja, zeker. Ja, dit soort vrouwen. Ja. Ja. Um, maar nou u ziet hier om... De mannen niet. Ja, oh ja, die ja, zitten ja, er zeker. ook... Uh... Oh ja? Ja. ja, steeds meer? Steeds meer, ja. U zit hier omdat u iets heel anders heeft gedaan de afgelopen tijd. U bent in uh, Sierra, Leone geweest, Sierra Leone geweest en daar heeft u kinderen geopereerd. Uh, onder andere aan hazellippen. Ja. Um, de patiënten hier in Nederland, hè, die man en vrouw waar u het over heeft, weten die dat? Dat u ja, dat weet, dat zeker. Ja, dat zeggen ze dan. Die vinden dat ontzettend leuk. Ja. Ik uh, heb uh, een artikel in de krant gehad en daarna was er geen één patiënt die er niet over begon. Oh nee? Ze vinden het allemaal erg leuk dat hun dokter ook dat soort dingen doet. Ja. En is er dan ook enige gêne over uh, de, de ooglidcorrecties? Uh, er zijn patiënten die dan zeggen, ja nou zeur ik wel over een pukkeltje. Ja, dat uh, uh, zij merken heel duidelijk uh, die, uh, dat grote verschil tussen het een en het ander. En wat Absoluut. zegt u dan? Nou, er zijn twee werelden, er zijn twee soorten mensen. Dus dat, dat, dat kun je helemaal niet met elkaar vergelijken. Nee. Um, uw reis naar Sierra Leone, daar wil ik straks alles over weten. Maar uh, het wordt ook gevoetbald. <laughs> ja, zeker. De mannen van Twente uh, die spelen namelijk Europa League tegen uh, Hannover. En, en die Houtkamp, het is volgens mij tweede helft net, toch? Ja, die is uh, vier minuten bezig. Het staat 0-0. In Hannover tegen Hannover 96. Op een heel slecht veld. Een hele slechte grasmat. Een hele matige wedstrijd ook om naar te kijken. En ik heb meteen al sterk nieuws. Want ongeacht deze uitslag voor FC Twente, zelfs al zouden ze winnen, dan zijn ze zo goed als zeker uitgeschakeld voor de Europa League. Voor het vervolg daarvan. Omdat de belangrijkste concurrent in deze pool, Levante uit Spanje 2-0 voor staat tegen Helsingborg uit Zweden. En daarvan was FC Twente afhankelijk. FC Twente dat niet slecht speelt, maar het is een hele matige wedstrijd. Weinig kansen, weinig mogelijkheden. En daarom is het ook uh, ja, eigenlijk terecht 0-0. Misschien nu een kansje, nee. FC Twente wel in de aanval, zoals eigenlijk de hele wedstrijd. Maar het heeft nog niets opgeleverd. 0-0 bij Hannover 96 tegen FC Twente. Dankjewel, we horen je halverwege deze uitzending nog een keertje. Ja, Tegenover mij Yvonne Smulders dus, plastisch chirurg. Uh, net terug uit Cerre Leone, waar ze voor de zogenoemde... Operatie Glimlach heeft gewerkt, een, uh, een actie van Dokters van de Wereld. Wat is het precies? Dokters van de Wereld is eigenlijk de Nederlandse tak van Medicin du Monde... wat een grote organisatie is in uh, derde wereldhulp. Ja, op uh, alle vlakken. En die operatie Glimlach dat hield in kinderen met een hazellip opereren? Uh, in, in, in, je kunt het zo uitleggen, je kunt ook uitleggen... je maakt mensen blij in, in uh, derde wereldlanden. Want gebeurt dat daar niet dan? Um, er zijn zeer weinig chirurgen in uh, Sierra Leone en er is niemand die een hazellip kan opereren. Niemand heeft daar die kennis die dat kan? Ja, ja niemand heeft dat. Dus uh, wil een kind of een volwassene die een open lip heeft geholpen worden, dan is die afhankelijk van uh, dokters van buitenaf. Dus u bent opgetrommeld om daar naartoe te gaan? Ja, ik ben gevraagd door uh, operatie Glimlach. Uh, het ziekenhuis waar ik werk in Twente, die heeft geld bij elkaar verzameld. En die hebben samen met deze organisatie deze uitzending georganiseerd. Waar kwam u terecht? Omschrijf dat dus. Ik kwam midden in de Rimbo terecht. Ja, ja. ja Sierra Leone is een van de armste landen in West-Afrika. Echt zwart Afrika. En uh, Freetown is de hoofdstad. Daar woont de helft van de bevolking. En wij zijn uh, in het midden van het land beland. Midden in het oerwoud. En daar was niks. Er was geen water. Er was geen elektriciteit. En er was geen internet of telefoonverbinding. Dus Jeugje. dat is back to basic. Ja, Hoe vond u dat? Rustig. Het is in begin is het begin een beetje aftasten, want je bent het niet gewend. Maar op een gegeven moment uh, is die, geen telefoon en geen internet ook wel een zegen. Ja. En uh, we hadden een generator die alleen werkte op het moment dat wij opereerden. Dus we hadden tijdens de operatie wel elektriciteit. En er was één wastafel waar stromend water uit kwam. jongen, dus dat was inderdaad echt back to basic voor u. Want uh, kinderen met een hazellip, wat gebeurt daar normaal gesproken dan mee? Uh, kijk, hier in Nederland is het geen enkel probleem. Hebben we een heel protocol, wordt de lip gesloten tussen drie en zes maanden. En uh, uh, ja, is het eigenlijk geen probleem, behalve dat de kinderen een aantal keer moeten worden geopereerd. In Afrika is dit een heel ander uh, geval, want de meeste kinderen gaan dood. Uh, bij een hazellip heb je ook heel vaak een open gehemelte. En als een baby een open gehemelte heeft, betekent dat hij niet kan zuigen. Dus hij kan geen. Geen melk drinken, geen borstvoeding uit de borst van de moeder krijgen. En in landen waar je afhankelijk bent van de borstvoeding... redt het kind het eerste jaar niet. Dus ze gaan dood? Dus ze gaan dood. Niet allemaal. Sommige vrouwen zijn zo handig met dat, die melk uit de borst... dat ze zelf de melk uit de borst kunnen krijgen... en in het mondje van het kind spuiten. Ja. Dan overleeft een kind, maar ze hebben geen kolf... en ze hebben geen flesvoeding, dat is veel te duur. En ze hebben geen... Schoon drinkwater om de poedermelk mee aan te lingen. Want kolven is natuurlijk heel erg makkelijk te doen, toch? Daar is helemaal geen elektriciteit voor nodig. Met een handkolf is het geen enkel nee. probleem. Nee, ik stond daar ook en ik had een handkolf nodig. Ik denk, ik heb hem thuis liggen. Ja. Maar ik had hem niet in mijn koffer gestopt. Waarom niet? Omdat u niet wist hoe, wat u daar zou aantreffen? Omdat ik niet had gedacht dat dat iets zou zijn wat ik nodig zou hebben. Nee? Nee. Nee, heb ik gewoon niet aan gedacht. En uh, ja, dat is daar uh, zou dat heel handig zijn geweest, zeker. Maar goed, zo'n kind wat dan uiteindelijk wel overleeft. Ja. Wat voor leven krijgt hij? Uh, ten eerste uh, is het uiterlijk heel erg belangrijk. En dat is niet omdat het uiterlijk zo belangrijk is, maar de fysieke gesteldheid is in Afrika je kracht. Je moet fysiek heel goed in orde zijn, wil je overleven. Het is veel meer het recht van de sterkste om te overleven. Zo gauw je wat keert word je eigenlijk in een hoekje geschoven en ben je niet meer interessant voor de maatschappij. En heb je een hazelip, die lip is natuurlijk niet zo interessant, maar uh, dan word je outcast. Dan word je, kun je niet, dan word je verstoten, dan kun je niet trouwen, dan kun je niet werken, dan word je een bedelaar. En uh, omdat het leven zo hard is, maken moeders keuzes. En gaan ze dus niet investeren in een kind met zo'n aandoening. Want u was daar, een periode. Werd er een kindje met een hazellip geboren? Er werd een kindje met een hazellip geboren. Iets wat heel bijzonder is, omdat het er gewoon minder voorkomt. Omdat? Waarom gebeurt het minder? Omdat... Uh, de meeste kinderen doodgaan. Dus die genepoel met kinderen met een hazenlip zet ja, ja. zich niet door. Dus, en Het wil niet zeggen dat alle hazenlippen genetisch zijn, maar zeker de helft wel. En als die kinderen zich niet voortplanten, krijg je dus een populatie met minder kinderen met deze aandoening. Maar er werd er dus wel in geboren? In er werd er wel in geboren ja. en dat vond ik wel heel apart, want het was een... Kind van 3,5 kilo, wat in Afrika gewoon een mooi gezonde jongen. Grote jongen, dus in principe prima kind. Alleen met een open lip en een open gehemelte. En die moeder, het eerste wat ze deed toen ze dat kind zag, was van... Doe maar weg. Oh ja? He? Want ik heb het kind gezien op de, uh, nog op de bevalling eigenlijk. Terwijl moeder nog lag te bevallen. En toen had ze al gezegd, ik hoef dat kind niet. En toen hebben wij met Mannenmacht geproogd om toch die moeder en kind een band te laten krijgen. We hadden net een kind ge geopereerd met een hazellip. Dus we konden die moeder laten zien wat het kon worden. En we hebben haar enorm bijgestaan in het coachen en, en trainen hoe ze dat kind moest voeden. En hoe is dat dan afgelopen? Nou ja, ik ben er natuurlijk maar twee weken geweest. Na twee weken deed het kind het nog heel goed. En het voordeel was dat deze moeder dicht bij het ziekenhuis woonde. Dus mocht er de voedingsproblemen zijn, kon ze snel terugkomen. Maar je moet je voorstellen, die moeders die werken hard. Die hebben altijd een kind op hun rug die dus ook aan de borst zit. Die moeten wassen, die moeten koken, die verzorgen. Ja, geen gedoe. Geen extra geen gedoe. Geen gedoe. Die hebben helemaal geen tijd voor extra gedoe. Nee, Maar goed, zij is dus voor hele vatbaar wassen. Ja, zeker. Maar moeder, kind hebben een band. Hè? Ja. En, en het is natuurlijk ook voor die moeder toch heel lastig om ook een kind met een aandoening ja. af te schuiven. Ja, ja, het natuurlijk. blijft moedig kind. En stel dat zo'n kindje dan geopereerd wordt... Hè, uh, u vertelt dat uiterlijk is zo belangrijk... is het dan mooi genoeg geworden? Ja. Want er zijn heel veel mensen daar met littekens. En dat maakt het maakt niet eens zo uit hoe mooi je bent, mm -hmm. als het maar functioneel is. Maar goed, er was dus één kindje en u had een ander kindje al geopereerd. Ja. Wat heeft u de periode daar verder gedaan? Uh, we hebben vooral heel veel brandwonden geopereerd. Je moet je voorstellen dat er geen elektriciteit is en uh, geen water, geen stromend water. Dus we koken allemaal op houtskoolvuurtjes op de grond. Er is enorme ondervoeding. Die kindjes hebben allemaal honger en die zitten daar natuurlijk heel dicht bij dat open vuur en dat gaat heel vaak fout. Dus er zijn heel veel brandwonden bij kleine kinderen. En wat je krijgt, het zijn dan geen acute brandwonden. Die brandwonden zijn al genezen, maar het is de littekencontractuur. Het litteken wil altijd kleiner worden, waardoor handen, armen, voeten, vingers eigenlijk helemaal vast komen te zitten en ja. niet meer functioneel zijn. En daar heeft u wat aan kunnen doen? Daar hebben we heel veel aan kunnen doen. Ja. Want u bent daar natuurlijk een relatief korte periode geweest. Ja. Wat, wat heeft het meeste indruk gemaakt? Uh, de hele andere overlevingsstrategie die er is in Afrika... vergeleken met wat wij hier gewend zijn... He, in Nederland zie je bijna nooit een kind doodgaan. Of er moet echt een ernstige aandoening zijn. En dan weten we van tevoren dat dat niet goed gaat. En dan is het er enorm voor gevochten. Maar daar gaan iedere dag hebben kinderen dood zien gaan. Omdat ze ondervoed zijn. Omdat ze niet ingeënt worden voor de mazelen. He, een ziekte waar toch als je onder voet bent, veel kinderen aan doodgaan, longontsteking, dat soort zaken. En mensen komen veel te laat, want ze moeten soms gewoon drie dagen lopen... voordat ze op zich in een ziekenhuisje zijn, waar dan nog geen kinderarts is. Maar en... wel iemand die iets kan. En wat deed dat dan met uw moeder ook zelf van drie kinderen? Ja, dat, dat, uh, dat raakt je diep. Dat raakt je heel diep. Maar van de andere kant raakt het je ook heel diep... als je toch iets kunt doen voor die mensen. En ik heb een heleboel moeders wel heel erg blij gemaakt... door toch hun kinderen op een of andere manier... beter te kunnen laten functioneren. En heeft u daar gehuild in die periode dat u daar was? Um, ik heb er niet gehuild, maar het heeft er dicht tegenaan gezeten. Op welk moment? Ik had een moeder die een enorm gat had in haar gezicht... waardoor ze er niet uitzag. En ze was blind. En die uh, leefde van bedelen. Die had een zoontje van tien. En ze had een tweeling van twee. Die tweeling van twee was er nu niet. Want ze was nu in het ziekenhuis om door ons geopereerd te worden. Dat zoontje van tien deed alles voor die moeder. Want die was haar ogen, die was haar handen. Die was haar portemonnee. Die moest haar voeden. Een kind van tien moest daar alles doen om een gezin met Vijf personen in leven te houden. En omdat wij uh, in, uh, haar in dat ziekenhuis hadden, we hadden daar een kleine speeltuin, heb ik dat jongetje zien spelen als een gewoon kind. Ja, ja. En dat deed mij echt heel ja, veel. Krijg je ja, veel van? Daar krijg je kippenveel van. Een kind moet ook kind kunnen zijn. En sommige kinderen kunnen daar absoluut geen kind zijn. Waar had ze een gat van in haar hoofd? Dat is een ziekte, dat heet Noma, dat is waterkanker. Dat hebben we hier in Nederland ook gehad. En dat is een uiting van extreme ondervoeding. En dan word je ziek van de bacteriën in je mond. En dat gaat zo ver dat er dus stukken in je mond helemaal doodgaan. De meeste mensen overleven het niet. Het is een klein percentage wat het overleeft. Nou heeft u in uh, twee weken daar dus een heleboel meegemaakt, een heleboel ja. gezien. Uh, er gaan meer teams van um, die artsen van de wereld, zeg ik dat nou goed? Ja, ja. ja dokters van de wereld. Dokters van de wereld, ja. wereld uh, gaan naar andere landen ook. Uh, onder andere ook naar Bangladesh geloof ik binnenkort. Op dit moment zit een team vanuit het AMC en de VU zit in Bangladesh. Ja. Is, het, is het Inderdaad heeft het echt te zien of is het, nou ja natuurlijk heeft het te zien, maar is het een druppel op een gloeiende plaat? Het is absoluut een druppel op een gloeiende plaat. Ja, in Sierra Leone wel. Ik denk dat uh, de eerste voorzieningen die in Sierra Leone moeten worden geschapen... is voeding. Er moet meer voeding komen voor de bevolking. En als je die niet hebt, kun je opereren wat je wil... maar dan geneest er helemaal niks. Nee. En ik denk dat dat, uh, dat is wel heel erg basis. Ik denk in Bangladesh, ik ben ook wel eens in India geweest... daar is dat allemaal een stapje verder. Ja. Gaat u terug? Zeker. Ja? Zeker, ja. Ja. Heel, ik... veel, uh, heel veel succes. Ja, dank u wel. Zinnig werk doet u. Ja, ja zeker. Ik, uh, ik sprak met chirurg Yvonne Smulders net terug dus uit Sierra Leone... waar ze voor dokters van de wereld kinderen opereerde met bijvoorbeeld een hazenlip. En uh, nou, nu zijn er dus ook nog teams in Bangladesh. De operatie Glimlach, daar gaat het allemaal over. En meer informatie daarover kunt u vinden op onze website tweedingen.nl. Ja, er wordt ook nog steeds gevoetbald. Um, Hannover speelt tegen de mannen van FC Twente. Net was het 0-0. Uh, en die houdt kan? Nog steeds? Nog steeds? Ja, zou je bijna hey, het zeggen. saai is Ja, iets heel anders, hè. He. Ja. dat? Uh, maar het is inderdaad nog altijd 0-0. En uh, nog steeds niet uh, echt verheffend, uh, deze wedstrijd. FC Twente ietsje sterker. Maar de kansen zijn zeer schaars. En dat maakt deze wedstrijd... Er zijn toch kleine 40.000 mensen, waaronder 2200 meegereisde Twente-supporters... waarbij een groot gedeelte door de politie eigenlijk werd tegengehouden... en pas een half uur na het begin van de wedstrijd in het stadion konden komen. Uh, deze wedstrijd is dus uh, bezig. Nou, Ze hebben niet veel gemist, de mensen die heel lang buiten hebben gestaan en heel boos zijn. Uh, ver gaat zo dadelijk in het veld komen bij FC Twente. Maar het staat nog altijd 0-0. Nu wel een goede kans voor FC Twente. Bal gaat richting tweede paal, maar wordt niet binnengekomen door Jansen. Nee, door Bulekin. En dus het blijft het, ook na 62,5 minuut spelen, de Hannover 96 tegen FC Twente, 0-0. Tot half 9, twee dingen, van Omroep Max. Met Margarete Rijntjes. Wouten Munichs, herkent u dit gemaakt? Nee. Nee, het is een... Uh... Een moderne, hele moderne weefmachine voor spijkerstof. Oké, okay, oké. Okay. Had u moeten weten, of niet? Eigenlijk had u moeten weten, ja. ja want uh, uh, u bent een echte spijkerbroekenkenner... En liefhebber. Ja, ja. En waarom hebben we het erover? Omdat er een, um, een expositie is in Utrecht, in het Centraal Museum daar. Daar is een tentoonstelling te zien: Blue jeans, 350 jaar spijkergoed. Um, u bent, ik zei het al, een enorme fan eigenlijk van de spijkerbroek. Uiteraard, zou ik bijna zeggen, zit u hier in volledig spijkerstof, een shirt en een spijkerbroek? Uiteraard. Uiteraard. Um, u heeft een online platform opgericht, Long John. Ja. Wat gebeurt daar ja. op dat platform? Ja, Long John is, een, uh, is, een, is een, uh, een platform waar elke dag eigenlijk een update op geplaatst wordt. Op het gebied eigenlijk van, van, uh, van hoofdzakelijk jeans eigenlijk. Ja. En, uh, en heel de lifestyle die er eigenlijk omheen zit. Ja. En het is eigenlijk bedoeld om, om wereldwijd eigenlijk je passie eigenlijk te kunnen delen met Ja, want die, mensen. Heeft u, die heeft u. Ja. U geeft ook adviezen aan, aan fabrikanten. Ja. Wat is het, de magie van de spijkerbroek? Ja, de magie is dat het steeds mooier wordt eigenlijk. En uh, dat het uh, tijdloos is. Hij wordt mooier naarmate hij hem langer draagt. Ja, wilde. precies. Ja, dus uh, dus de, de jeans wordt echt steeds meer een persoonlijk item van jezelf. Uh, de, de, er is er daardoor geen, geen enkele die hetzelfde eigenlijk is. Nee, hij is heel persoonlijk. Ja, en het verouderingsproces is, gewoon, uh, is het meest unieke van, uh, qua stof eigenlijk. Ik, uh, ik wil daar straks meer over weten wat je kunt opmaken uit, uh, uit spijkerbroeken. Uh, aan de telefoon heb ik nu de conservator van de tentoonstelling in Utrecht, Nienke Bloemberg. Goedenavond. Oh, die is uh, helaas nu niet uh, aan de telefoon. Uh, terug dan hier naar uh, Wouter Munnigs. Um, wat kun je zien aan een spijkerbroek? Als je hem lange draag hebt, bedoel je? Ja. Nou, ik, kijk, je, de, van de oorsprong, zeg maar, werden, werden spijkerbroeken werden altijd gemaakt, zeg maar. Die uh, uh, niet voorgewassen waren. Dus niet oud gemaakt waren. Zoals de meeste mij nu in de winkels hij kopen. Dus dan noemen ze eigenlijk een raw deen, uh, jeans. Hè, zo, ja. uh, dus zonder water eigenlijk. Uh, houdt het eigenlijk in. Dus de broek is eigenlijk gewoon een. een, een de meest pure vorm dat je eigenlijk een broekuik aantrekt. Op het moment dat je hem gaat dragen... krijg je steeds meer karaktereigenschappen komen, komen naar voren. Wat dan bijvoorbeeld? Nou, als je veel op je knieën bijvoorbeeld zit gedurende de dag... zul je merken dat je knieën falen worden... Als je, je portemonnee op links hebt, dan komt je portemonnee naar voren. Ja, want u heeft hier een aantal meegenomen, zie ik. Ja. Te zien trouwens op de webcam van Radio 1. Op www.radio1.nl Dit ja. zijn uw eigen broeken? Ja, ja. Een blauwe? Een blauwe. Hou me eens op als u wilt. Ja, ze, zijn, ze zijn allemaal blauw. Ja. Maar als je er goed naar gaat kijken... Ook een zwarte, toch? Of niet? Uh, ja, zo goed als zwart. Zeg maar ja. Heel donkerblauw. Vaak als je een broek zeg maar, uh, nieuw koopt, ongewassen, dan is die heel erg donkerblauw de maat die hem vaker gaat dragen, wordt hij eigenlijk steeds faler. Mm -hmm. De echte denimliefhebbers die wassen hem niet, zeg maar. want als je hem gaat wassen... als er water bij komt, dan gaat de indigo, dus de verf waarmee de broek geverfd is... dan gaat het bloed, zoals we dat noemen. Mm -hmm. Wat krijg, betekent dat? Dan krijg je eigenlijk een hele sobere, saaie uitstraling. Een karakterloze broek noemen we dat eigenlijk. Ja. En op het moment zeg maar, dat je hem langer gaat dragen... Um, er komen steeds meer karaktereigenschappen naar voren. Wat ik net al zei, bijvoorbeeld je, bijvoorbeeld je knieën, als je veel op je knieën zit. Mm -hmm. uh, je telefoon, maar je kan er bijvoorbeeld ook aan afleiden of iemand veel fietst. He, zoals iemand. Uh als je de achterkant van de broek bijvoorbeeld gaat bekijken... en die, die uh, vertoont slijtageplekken. Ja, want heeft u dat bijvoorbeeld als u... want ik heb bijvoorbeeld ook mijn spijkerboek aan vandaag... Uh, gelukkig zou ik bijna zeggen... ziet u het meteen aan mensen dat u denkt... ah, dit is een type uh, veel op de fiets of wat dan ook? Um, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat zie ik wel, ja. Uh, ik heb altijd wel een dat ik altijd wel kijk naar de broeken die de mensen aan hebben. Dus ja. ik zie wel vaak van welk merk het is of... Uh, ja. Uh, Had u het gezien, wat voor merk het was? Uh, nee, maar er uh, was misschien ook met andere dingen bezig als toen ik binnenkwam. Ja, vast, denk ik ook. Maakt niet uit. Maar goed, uh, wat, wat de, de, de spijkerbroek heeft natuurlijk ook een enorme ontwikkeling meegemaakt. Uh, in de jaren zeventig bijvoorbeeld, herinner ik me, dat je echt ja, zo'n zo spijkerbroek kocht. En die was, had nog eigenlijk geen enkele vorm. Dat is nu totaal ja. anders. Ja, ja. ja, in die jaren, in die, in die jaren waren er eigenlijk nog geen grote uh, uh, wasserijen. Dus men kocht eigenlijk gewoon de broek eigenlijk op de meest natuurlijke, pure vorm. Mm -hmm. hè, en trok hem zo strak mogelijk aan. En uh, op de grond liggend. Dan Precies, het, dat herinner ik me het, nog. Het knoopje die wel als blij die als ze dicht konden ja. krijgen. En naarmate ze die, die, die broek vaker gaat dragen, krijgt hij steeds meer vorm... en gaat hij steeds meer naar je eigen lichaam zitten. Ja, vond u dat leuker dan nu? Want nu is alles natuurlijk heel erg... ja, de heeft, is het als het ware oud gemaakt. Ja, ja daar ben ik ook ja, geen voorstander van. Dus, dus dat het mij nooit aanzien hebben. Oh nee? nee omdat het niet uh, ik hou van authentieke producten en dat is dat hou ik, dus de jeans ook in de meest authentieke pure vorm uh, draag ik zelf ja um. Hij moet het zelf doen, de tijd. Ja, de, de tijd moet, moet, moet de beroep mooi maken. En veel, velen zeiden ook al, het is eigenlijk een soort tweede huid eigenlijk, hè, ja. van, van, je, van jezelf. De tijd, over de tijd gesproken. Uh, Nienke Bloemberg hebben we nu wel aan de telefoon. De conservator ja. van het Centraal Museum in Utrecht. Uh, ja. Vandaag is die expositie Blue Jeans 350 jaar spijkergoed geopend. Ja. Wat is het topstuk? Um, een van de stukken waar ik heel erg blij mee ben... is uh, een schilderij uit de late 17e eeuw. Uh, van, een, uh, van een anonieme meester die de Master of the Blue Jeans is gaan heten. Dat is een heel uh, ja, gewild uh, stuk. Het uh, schilderij reist de hele wereld over. Dus ik ben heel trots dat het nu voor het eerst in Nederland uh, te zien is. Maar die mensen over... hebben dan een, een jeans aan? Ja, op het schilderij zie je een uh, jonge bedelende vrouw. En zij draagt een, uh, ja, een blauwe schort die gescheurd is. En als je kijkt naar die stofuitdrukking... dan kan het bijna niet anders dan dat het een uh, denimachtige stof is. Dus, uh, en dat is, ja, vind ik zelf echt een uh, verrijking van de geschiedenis van, uh, van dit onderwerp. Want wat is het oudste stukje stof? Ik bedoel, wat weten we daarvan wanneer het ontwikkeld is? Uh, nou, er zijn eigenlijk verschillende verhalen. Uh, je hebt bijvoorbeeld de ontwikkeling van jeans... Uh, jeans was tot uh, ongeveer 1950 verwezen dat naar een stof. Uh, dus we hebben allerlei stalenboeken in de tentoonstelling. En dan zie je dat jeans gebruikt wordt voor koksmutsen of voor slagersjassen. Um, en dat is dan een, bijvoorbeeld een witte stof of een bruine stof. Pas na uh, 1950 uh, ja, heeft er een verandering plaatsgevonden en is het synoniem geworden voor spijkerbroek. Um, dus... Nou ja, zo, zo zijn er eigenlijk verschillende uh, stukjes geschiedenis. Uh, en pas in de jaren 50 ja, wordt dat één verhaal. Maar is het zo, want het, het is gewoon uiteindelijk gemaakt van katoen, toch? Spijkerstof? Ja. ja. Alleen is het op een bepaalde manier geweven, waardoor het ja. spijkerstof gaat heten. Ja. Maar bijvoorbeeld wat te zien is op dat schilderij, dat is dus veel langer geleden. Ja. Uh, wat is dat dan geweest? Is dat dan, is dat dan ook een spijkerstof geweest? Nou ja, het is natuurlijk dus het liefst zou je aan de stof willen voelen. Ja, ik en dat, ja, ik bedoel, kan het schilderij voelen, maar dat, dat maakt natuurlijk niet uit. Um, en daarom heb je andere bronnen nodig. Nu is het zo dat er heel weinig textiel uit de 17e eeuw bewaard is gebleven. Dat is ja, voornamelijk vergaan, hergebruikt, etc. Uh, en zeker omdat dit een stof was die gebruikt werd voor uh, ja, de lagere, uh, de, het laagste deel zeg maar, van de bevolking. Mm -hmm. uh, dat was sowieso kleding die bijna niet uh, bewaard werd. Um, maar gelukkig hebben we twee, uh, okay. heb, heb, ben ik bij, uh, bij onze buren van het Museum Katerijnenconferent uh, in hun kerststal notabene, uit de 18e eeuw uh, een aantal figuren tegengekomen die ook denim dragen. Kijk. En, uh, dat, dat is dan natuurlijk wel ietsjes later, maar het is in ieder geval vroeger dan, uh, dan uh, Levi trouwens in de 19e eeuw. Ja, terug hier naar uh, Wouter Munners, uh, dus een echte spijkerbroekenliefhebber en, uh, en kenner bovendien. Um, wat, uh, wat, weet, wat weet u van die echte populariteitsontwikkeling van de spijkerbroek? Hoe het zich ontwikkeld heeft eigenlijk in de, in de, in de loop ja. der jaren. Nou, Wanneer dit... is het echt populair geworden dat wij allemaal een spijkerbroek hebben? Nou kijk, tot, tot de jaren 50 was het veel, was het eigenlijk vaak werkkledij. Die, hè, die, is, die mensen echt puur als praktische vorm eigenlijk, uh, eigenlijk aan hadden. In de jaren 50 zijn eigenlijk de mensen zoals een Elvis Presley en een uh, James Dean. In de jaren 60 Melon Moreau, Voor als, als vrouw zijnde eigenlijk echt een beetje de rebellen of de sekssymbolen eigenlijk geworden. Mm -hmm. Waardoor het eigenlijk heel erg cool was om, uh, om een, uh, een werkmanskleding eigenlijk aan te hebben. Ja, want het werd formaal, het werd vroeger gebruikt als werkmanskleding. Dus. Ja, precies, van de, van, de, van de origine is het eigenlijk een. Uh, ja, toen het nog echt uh, in, in het beginstadium was, werd het vaak door goudzoekers eigenlijk gedragen. Ja, omdat het zo lekker stevige stof was. Ja, vaak uh, die droeg voorheen. Voor, Eerst droegen ze altijd broeken eigenlijk die gemaakt waren van, van, van zeil. Hè, toen, toen de stof denim eigenlijk nog niet echt helemaal uh, doorontwikkeld was. Later bij tekortkoming hebben ze eigenlijk de stof denim eigenlijk, is eigenlijk naar voren gekomen. En uh, zeil die altijd aan omdat die stevig was. Uh, um, en later zijn er, zijn er ook weer de bekende rivets, hè, dus de spijkertjes als het ware... in ja. de broek gekomen om die broek te verstevigen. Want is het daarom eigenlijk uh, spijkers? Uh, heet de dame spijkerbroek? Ja, daarom noemen wij het eigenlijk spijkerbroek. Het zijn eigenlijk hele kleine spijkertjes eigenlijk van origine... Ja, eigenlijk een soort drukknoopjes, om, uh, om, om, om, als je ze van dichtbij bekijkt. Ja. En dat zijn puur eigenlijk... Die werden op, op de plekken gebruikt bij de zakken... waar ze voorheen altijd uitscheurden. Dus mm -hmm. de, de mensen die aan het goud zoeken waren... die stopten hun goudklompjes daarin. Ja. En dat scheurde op een gegeven moment uit. Dus daar kwamen klachten over. <laughs> en toen was er een kleermaker die constant diezelfde klachten kreeg. En die, uh, Jacob uh, Davis heet die, uh, heet die, uh, die man. Ja. En die had eigenlijk niet het geld eigenlijk om, om zijn idee eigenlijk vast te leggen. Toen ze Levi Strauss heeft hij eigenlijk benaderd en toen hebben ze een, voor een paar dollar hebben ze het patent vastgelegd en toen kwam de rivet eigenlijk, hè, zoals we hem nu eigenlijk kennen. Dus het is eigenlijk het spijkerkoperachtig elementje op het op de broekzijde. Want toevoegen. is het nu? Er is natuurlijk een enorme ontwikkeling, geweest? is er nog wel iets nieuws te verzinnen eigenlijk? Ja, zeker. Ja, zeker. Het is uh, qua. Uh, het, vaak is het. Uh, uh, besparing, hè, Dus uh, minder, minder water verspillen. De techniek zeg maar, die daarbij komt kijken. Uh, de arbeidsomstandigheden. Maar ook de vorm. Dus uh, G-Star is bijvoorbeeld heel goed in de ontwikkeling in nieuwe vormen bedenken. Ja. Waardoor de broek net een no nonchalantere look heeft. Ja. En uh, dat is een iets andere uh, toepasbaarheid zeg maar, van, uh, van stof als, uh, dan de 100 jaar geleden bijvoorbeeld. Conservator Nienke Bloemberg, u had neem ik aan toch wel vandaag bij de opening iets spijkerstofs aan, hè? Ik, had een, uh, ik was helemaal denim. Ja. Zelfs uh, mijn hoge hakken waren van, uh, van denim. Ik had een uh, denim plissé rok aan en een uh, denim uh, blouse. Ja, dus, ik had niet anders verwacht. Uh, het was de dresscode ook. Hartstikke goed. Heel veel succes uh, met uh, de expositie. Bedankt. Heel hartelijk dank ook uh, voor uw komst. Wouter Munners, Kenner, dus. Uh, vanaf vandaag de expositie Blue Jeans, 350 jaar spijkergoed in Utrecht. Dit was hem de uitzending van twee dingen van vanavond. Op onze site 2dingen.nl kunt u reacties achterlaten. En informatie, meer informatie over onze gasten vinden. PNN Today, Willemijn Veenhover gaat het stukje overnemen. Jazeker, Wat zo onderwerpen? Nou, onder andere Tom Daans, 28 jaar. Uh, een zelfverklaard oorlogsfotograaf. Nou ja, hij is oorlogsfotograaf, maar nog helemaal niet zo lang. Hij gaat zo meteen voor de tweede keer naar Syrië. En hoe die jongen zich voorbereidt, dat is uh, ongelooflijk. Um, zo heeft hij het bijvoorbeeld uitgemaakt met zijn vriendin. Want ja, oorlogsfotograaf, daar kan je geen vriendin bij no? hebben. Nou, nou Dat allemaal en nog veel meer na het nieuws van half negen. Blijf lekker luisteren, hier is Ewout de Jong. Radio 1, het NOS Journaal. De vroegere directeur van zorginstelling ANSA heeft een boete van 3,1 miljoen euro gekregen. De 50-jarige vrouw had gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten en huursubsidies. Aanvragen van haar cliënten dikte ze aan. Het verschil stak ze in eigen zak. De cardiologen van het Ruwaard van Putten ziekenhuis in Spijkenisse... gaan een eigen onderzoek doen naar hun afdeling die vorige week gesloten werd. Ze doen dat om de kritiek van de inspectie voor de gezondheidszorg te weerleggen. Vanmorgen werd bekend dat de vier cardiologen zijn geschorst. Egyptische president Morsi heeft zichzelf meer bevoegdheden gegeven. Hij bepaalde onder meer dat als een besluiten en wetten... niet kunnen worden voorgelegd aan een rechter tot er een nieuwe grondwet is. Oppositieleider El Baradei zegt dat president Morsi zich gedraagt als een nieuwe farao. En de politie heeft een aantal verdachten aangehouden... voor de overval op multimiljonair Wim Zegwaard afgelopen maart in Rijswijk. Zegwaard werd bij de overval gekneveld... en de berovers namen voor miljoenen aan horloges en andere sieraden mee.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 van die goudgele pretcilinders. Je kent het wel, Chinezen met een witte pet... spa-geel, pijpjes, vaasjes, fluitjes, fusten. Ik zie luxe ogen helemaal glimmen. Jan-Paul Rutte die weet er alles van. Hij wordt namelijk klaargestoomd om de directeur van een bierbrouwerij te worden. En het mooie aan dit verhaal is... hij is opgeleid tot chirurg, na een meer hiervan. En Mick van Weli, onze groot hertog van de crime, die komt net binnen. Uh, Mick, je bent alvast hier gaan zitten, want je hebt zo meteen een zaak voor ons... die al lang geleden opgelost reek. leek... Een bizarre zaak. Even, even heel kort. Wel gedaan, niet gedaan. Wel gedaan, niet gedaan. Die man zit vast. Die en man het, zit vast. Die, die heeft een, een, een, een hele oude moord bekend. De zaak zit op het muur vast. En uh, nou zegt uh, uh, Knoops, de bekende advocaat... het kan niet waar zijn. Ondanks zijn bekentenis is hij onschuldig. Dat zou het hele verhaal. En zet je de webcam aan en dan zie je naast Mick ook nog Luc. Klopt. Gaan we doen, Luc? Nou, nieuws over uh, vogels. Chill. Verder moeten de kinderen eens leren om hun social media-gebruik onder controle te houden. En er is een pepernotentest. Ik vind de p. lekkerder. Zo, ik heb even weggebiept welke nou uiteindelijk het lekkers was. Zometeen hoor je meer na 9 uur. Het sportnieuws met Twan van Peepestraat, Twan, goedenavond. Hoi, hoi, hoi. Ja, we gaan het hebben over de Europa League. Hè. Dat hele avond is dat al op Radio 1 te horen. Tweede Nederlandse clubs Twente en PSV spelen vanavond... hun voorlaatste poolwedstrijd in de Europa League. Twente en PSV staan er niet al te best voor. Beide clubs moeten winnen om te overwinteren. En Twente is om 7 uur al begonnen aan de wedstrijd tegen Hannover 96. In Duitsland is voor ons Andy Houtkamp. Andy met de 0-0 tussenstand. Wat schiet Twente daarmee op? helemaal niets. Want uh, Levante speelt bij Helsingborg. En Levante moest, uh, uh, laten we zeggen, gelijk spelen of verliezen. Dan heeft Twente nog een kans als Twente zou winnen van uh, Hannover 96. Nou, het staat bij Helsingborg, Levante 0-2 voor de Spanjaarden. En dat betekent dat deze wedstrijd tussen uh, Hannover 96 en uh, FC Twente eigenlijk eh, nergens meer omgaat, want mocht eh, FC Twente winnen... het staat overigens nog altijd 0-0, ook na 78 minuten spelen... mocht Twente winnen, en dat eh, zou best zomaar kunnen... want Twente speelt helemaal niet onaardig tegen de Duitsers... dan heeft het eh, eh, nog helemaal geen zin. In ieder geval niet wat betreft eh, de stand in de pool... want dan is Twente uitgeschakeld voor de knock fase. die eh, op deze poolwedstrijden gaat volgen. Dus 2-0 bij Levante tegen eh, Helsingborg in Zweden... en eh, 0-0 hier in Hannover bij Hannover... Tegen FC Twente. Wel wat uh, rumoer nu. Omdat FC Twente door mag spelen. Maar de bal weer snel kwijt is. En dan moet er nog uitgekeken worden. Dan eventjes deze aanval van uh, uh, Hannover meenemen. Die wordt on onschadelijk gemaakt door Douglas. Dus nog altijd 0-0 met 11 minuten te gaan. Bij Hannover tegen FC Twente. En die houtkamp houdt u op de hoogte hier in BNN Today. En PSV moet het een eigen huis opnemen. Tegen Dunjepper uit uh, Oekraïne. In Eindhoven is uh, Bas Ticheler. Bas, goedenavond. Dag, Twan. PSV-coach Dick Advocaat. Die heeft nogal wat uh, kritiek gekregen omdat hij een aantal spelers rust heeft gegeven maar het oog op de toppen van zondag tegen Vitesse. Ben je het eens met die kritiek? Ja, omdat ik uh, denk als je een wedstrijd speelt en er zijn 20.000 mensen die uh, de moeite nemen om een kaartje te kopen en daar veel geld voor betalen, dat het wel aardig is dat die mensen spelers te zien krijgen die ze graag willen zien. En die krijgen ze vanavond niet te zien, want Van Bommel speelt niet en Strootman speelt niet en Narsing speelt niet, uh, Willems speelt niet. Nou ja, er zijn er al wat die al langer geblesseerd zijn. Toivonen, Pieters. Dus je krijgt er wel... Wat ander elftal. Ik kan wel begrijpen waarom Advocaat het op deze manier doet. Omdat hij natuurlijk vindt dat die wedstrijden in de competitie... nou eenmaal belangrijker zijn straks. Maar ja, uh, moreel gezien is het natuurlijk niet uh, in de haak. Hoe staat het met de kansen van PSV in deze groep? Nou, iets minder slecht dan die van Twente. Want PSV heeft het in ieder geval strikt genomen nog in eigen hand. Maar zal vanavond normaal gesproken toch echt wel met een resultaat... van het veld moeten stappen om nog serieus in de buurt te komen van de overwintering. Want als ze verliezen, zelfs dan... Nog afhankelijk van wat er in andere wedstrijden gebeurt... zou het in theorie nog kunnen. Maar dan wordt het wel een ongelooflijk problematische zaak. Het enige wat PSV zeker wint... als het vanavond wint van de petrovsk en de laatste wedstrijd wint uit bij Napoli. Dan is PSV sowieso door. Maar ja... Dat is niet zo makkelijk, geloof ik. Nog één keer in het kader van de articulatie... de volledige naam van de tegenstander? <laughs> de Nipropetrovsk, als je het op zijn Russisch doet... en de Nipropetrovsk, als je het op zijn Oekraïns doet. Ah. Oei, oei, oei, oei. Ga ik tegen, hè? Het, het is een kunnen. Ja, met, met, met buren kunnen het ook inmiddels. Applaus in de studio. De <laughs> een tegen de ander, dat ga ik vanaf <laughs> nu zeggen. We kijken het maar. Andere voetbalnieuws van vandaag. Oud-international Boudewijn Zende wordt assistentcoach van Chelsea. De 36-jarige Limburger gaat samenwerken met interim-hoofdcoach Rafael Benitez. De Spanjaard werd gisteren aangesteld als opvolger van de Italiaan Di Matteo. Die werd ontslagen na de nederlaag in de Champions League bij Juventus. Zende speelde van 2001 tot 2003 al bij Chelsea... en wilde dit seizoen nog als speler actief zijn, maar vond geen club. En nu gaat hij zich dus richten op het trainersvak. En zwemster Kira Toussaint heeft bij de Europese kampioenschappen korte baan grote indruk gemaakt. Ze plaatste zich als tweede voor de finale op de 100 meter rugslag in een Nederlands record. De 18-jarige Toussaint tikte aan in 57 seconden en 16 honderdsten... en bleef daarmee ruim onder de oude toptijd die sinds oktober 2010 met 57-72 op naam stond van Femke Heemskerk. En dan nog handbal. De Nederlandse vrouwen hebben tijdens het toernooi om de Tuchin Cup in Kiev verrassend met 26-26... gelijk gespeeld tegen voormalig wereldkampioen Rusland... Oranje bereidt zich in Kiev voor op het kwalificatietoernooi voor het WK van 2013. Dat wordt gehouden in Servië. En dat uh, kwalificatietoernooi wordt volgende week in Apeldoorn gehouden. Meer sport straks om 11 uur in Langste En Weet jij wat je aantrekt, van? Op de 18e? Ja. Tijdens het sportgala. Ja. ja. Dat, nou, kijk, voor man is het simpel. Uh, gala de smoking. Ja. Vrouwen hebben het lastiger. Weet jij wat ik aantrek? Nee, maar ga je dat een verrassing houden tot, nee, ik heb zo tot, de rode enkel, tot op de rode heb geen enkel idee, maar ik vind Sterkte het... Sterkte met de keuze. Ja, ja, nee. Moet het lang? Vrouwen moeten lang. Ja, oh. hm. goed. Nee, ik vind het heel spannend. Ik vind het leuk dat ik er naartoe ga. En ik ga jou zien op het podium. En ja. Dione. Is makkelijk. Ja. Ik ben benieuwd. Dione met dat enorme decolleté van vorig jaar. ho, ho. hou. Ho, ho hou eens ook een oh. collega van mij, hè? This is the end. hold your breath and count to ten feel the earth move Skyfall. Mick van Wely is hier, onze eigen crime-man. Mick, je bent alvast aangeschoven, want je hebt groot nieuws uit de misdaadwereld. Ik ga het even kort samenvatten, het is nogal een verhaal. Ja. Morgen, dan komt de, onze allerbekende strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops. Die komt met een herzieningsverzoek in de brute moord op Maya van Floten. Het ja. is een, een dame die in 1994 door 30 messteken om het leven is gebracht in haar eigen huis. Die zaak is nooit opgelost, totdat ene Karel van O zich in 2005 meldde bij het politiebureau om die moord te bekennen. Hij zei ik heb het gedaan, sluit mij op. Ja. Um, op hij is op, toen op basis van die bekentenis... en ik geloof nog wat kleine dingetjes... is die man uiteindelijk veroordeeld tot acht jaar cel. Heeft hij ook uitgezeten? Heeft hij ook uitgezeten, maar zijn, <coughs> zijn ex-vrouw... en een aantal rechercheurs uit die tijd... die hebben eigenlijk altijd gezegd... die Karel, die kan het niet geweest zijn. Nee. Ver, vertel even hoe dat ging. Dat die, ik vind het zo, u, überhaupt een heel raar scenario. Ja. Hoi, ik ben Karel van O, en je wat? Je wandelt een politiebureau ja. binnen om te zeggen dat je iemand vermoord hebt? Dat gebeurt vaker. Er zijn bijvoorbeeld zwervers die kort voor, uh, kort voor kerst, als het koud wordt, uh, ook allerlei uh, dingen beginnen te, te bekennen. Maar moord is natuurlijk wat anders. En uh, deze man is letterlijk gewoon het bureau binnengestapt, het hoofdbureau, en zegt... Uh, God, ik moet op bekennen, ik heb, een, uh, ik heb een vrouw vermoord. En er werd eerst een beetje raar naar hem gekeken. En uh, nou, toch maar even bellen met wat specialisten en uiteindelijk... Uh, zei iemand, God, dat kan kloppen, dat is de Neemt u van even een kopje koffie, gaat u even gaat zitten. Gaat u even zitten en wilt u alsjeblieft even wachten. Dus, uh, nou ja. En dezelfde avond zijn ze nog met hem gaan rondrijden... wat ook hoogst ongebruikelijk is, om even te kijken naar de plek. Ja. Maar goed, in ieder geval, uh, zoals je het zegt... er is een oude politiepsycholoog en een regisseur... die zaten destijds bij de Cold Case Team, hè, die keken naar oude zaken. Ja. Die dachten van, dit kan niet kloppen. Ze hebben alles nagekeken en... en uh, ze dacht van, nou, dit, dit kan niet. Ondanks dat hij een bekentenis heeft afgelegd. Op basis van het... die bekentenis is hij veroordeeld. Nou, niet alleen op basis van de bekentenis. Je moet het ook zo zien. Er waren ook, dat noemt men daderkennis. Er waren hele specifieke punten die hij zei. De kamer zag er zo zo uit. En, mm -hmm. en het gebeurde daar en daar. En daaruit zou je kunnen opmaken dat dat kan alleen de dader zijn geweest. Dat moet hij zijn geweest. Ja, maar goed, die bekentenis heeft natuurlijk wel geholpen in zijn voordeling. Zeker, ja. zeker. Dat is eigenlijk uh, de, de basis is geweest. Ja. Uh, uiteindelijk heeft die rechtszaak maar een uurtje geduurd. Hij wilde ook geen advocaat uh, oh. hebben. Maar er zijn toch wat rare dingen. Bijvoorbeeld een van de dingen is dat hij uh, zegt... dat hij haar om heeft gebracht met drie meststeken... terwijl het bijna dertig meststeken waren. Hij zegt dat hij haar, terwijl ze op de rug lag... dat hij haar toen uh, heeft uh, gestoken, terwijl ze in de rug is gestoken. Dus er zijn wel wat rare dingen. Ja, want nu, het, het rare verhaal, er kloppen dus dingen niet. Nee, daar, daar komen nee. die rechercheurs nu mee, die zeggen... die man heeft acht jaar gezeten, straf uitgezeten. En die rechercheurs zeggen nu... Knaagd, hij, hij kan het niet gedaan hebben. Precies, het knaagd, Dus Jarenlang heeft het, heeft het hem bezig gehouden. Zijn ze naar Knoops toegegaan. Nou, de advocaat Knoops is bekend van de grote herzieningszaken. De Twee van Put heeft hij vrijgekregen. Ina Post, die werd verdacht van moord, heeft hij ook vrijgekregen. Hij is naar Knoops toegestapt. Knoops heeft het allemaal bekeken. En gezegd, jongens, dit, dit, dit klopt niet. En we gaan een herzieningsverzoek indienen. En dat is dus nu gebeurd. Heel lang mee bezig geweest. En dat betekent dat de zaak opnieuw open gaat. Precies, dat betekent ja. dat zij vinden dat hij onterecht vast zit. Het is ook niet dat hij zegt, er zijn wat fouten gemaakt, maar ik moet naar worden gekeken. Nee, hij zegt dat die man zit onterecht vast. En het proces moet overnieuw. Ja. En, uh, uh, maar gaan mee, kijken. even de allerbelangrijkste vraag. Ja. Hoi, ik kom bij de politie. Ik ben Karel van O, ik beken een moord. ja. Waarom zou je dat doen als je dat niet hebt gedaan, als je die moord niet gepleegd hebt? Nou, weet je, het is een beetje de week van uh, aparte mensen. Want we hadden het al eerder over dissociatieve stoornissen bij, uh, bij uh, de Jasper Esteve, man van Vaatstra. In dit geval is er ook wat raars aan de hand. Uh, althans, uh, deze advocaat Knoos heeft Merkelbach, professor Merkelbach ingeschakeld. een de specialist op het gebied van psychologie en strafrecht. Die nu ook de hele week weer voorbij in de newswas, komt, was. Uh, precies. In klopt. En Merkelbach heeft gezegd: wacht eens even. Deze man heeft eerder een keer een hersenbloeding gehad. En hij heeft als uh, in de vredesmacht in Libanon gezeten. Hij heeft de volgende keer gezien hoe een meisje van 4,5 uh, maand, geloof ik, of zo, of jaar voor zijn neus werd doodgeschoten. Het kan zijn dat hij getraumatiseerd is geraakt door het uh, Libanon-verhaal. Mm -hmm. En ook dat die hersenbloeding invloed heeft uh, hey, op, zijn, op zijn gedrag. En zelfs de theorie. Dat mogelijkheid hij die moord heeft bekend als een soort van schuldgevoel, een soort plaatsen van het schuldgevoel. Hè, dus dus uh, over Libanon, dat hij. Ik dit heb is zelf wel verschrikkelijke dingen gezien, misschien wel gedaan, daar in die oorlog. En ik wil nu daarvoor ik wil boeten. boeten. Even, het is een theorie. Hè. Het belangrijkste verhaal is, is een trauma en die hersenbloeding. En nou goed, die Merkel Bach zegt dat moet dus bekeken worden. En destijds bij zijn voordeling is daar niet naar gekeken. Dus de rechters waren niet volledig geïnformeerd. En dat vindt Knoops moet nu alsnog aan gebeuren. Maar die rechercheurs, die, die, die voelen zich misschien nu wel een beetje schuldig. Die denken, ja, potverdorie, wij hebben dat verhaal toen aangehoord. Uh, wij zijn niet met die zaken aan de gang gegaan, hij is veroordeeld. Ja. En, of, of, is dat ook een beetje nou, daar, voor de reden om daar nu dit mee te Het ligt heel erg gevoelig, want de jongens, die, die oud politieman en psycholoog... die in het cold case team zaten, die hadden dus kritiek. Nou, binnen het korps uh, uh, werd dat niet echt... Uh, ja, dat, dat, dat kan eigenlijk niet, hè. Ze hadden ook kritiek op andere onderzoeken, dus er ontstond echt een spanningsveld. Ze zijn ook op een zijspoor gezet. Ze hebben eigenlijk gezegd van hun collega's... Ze hebben hun werk misschien niet helemaal goed gedaan. Dus daar ligt wel wat spanning. En, en toen heeft de koersleiding weer gezegd... we gaan er nog een keer naar kijken. En zij vonden het ook niet oké. Okay. Dus het ligt allemaal erg uh, gevoelig. Ze zijn ook niet meer bij de, bij de politie. Nee. Nou is, gaat uh, Knoops daar... morgen komt het uh, groter in het nieuws. Die ja. gaat daar dat onderzoek laten heropenen. Ja. Wil die man wel vrij, die kabel van O? Ja, je zou bijna zeggen dat straks is hij... Uh, Hey, zie, uiteindelijk wordt hij vrijgesproken. En dat hij zichzelf opnieuw meldt. En zegt ik wil een proces tegen dit proces. Het is natuurlijk, ja. het is heel apart. Nee, ik heb vanmiddag met Knoops gesproken. En gevraagd van, uh, ook even gevraagd. Bent u echt overtuigd van zijn onschuld? Ja dat ben ik. Hè, anders kan je die procedure ook niet starten. Maar hij zei. Uh, uh, hij zei uh, ik heb gepraat met, uh, met Karel. En uh, Karel zegt ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Wat er is ik gebeurd. Ik weet niet of ik het gedaan heb. Ook. En ik geef toestemming. Ja, ik geef toestemming raakte. voor het verzoek. Kijk maar. Wat ook belangrijk is, dat heeft Knoops gezegd en vooral ook de regisseurs. als inderdaad deze man uh, met een val, op basis van een valse bekentenis heeft vastgezeten... dat betekent dat, dat er ook nog een mogelijke moordenaar een rondloopt. Is, ja. En ze hebben ook een idee wie dat is, iemand die Maya ook kende. Dus dat vinden ze ook belangrijk, van, joh, laten we opnieuw kijken... deze zaak is eigenlijk niet afgesloten. Het is een, een spannende zaak, een intrigerende zaak. Morgen, heel intrigerend. is dus, groot in het nieuws en ja. vanavond al bij ons. De zaak van Karel O, dus die wellicht acht jaar onterecht heeft vastgezeten voor de moord op Maaien van Vloot. Tot straks. En die Houtkamp die, uh, kijkt naar Hannover tegen Twente. En bijna afgelopen, nog steeds 0-0. Nog steeds 0-0, nog anderhalve minuut te gaan. Twente met tien. Een terechte rode kaart voor Bengtson. Nu wel een kans voor Castanjos. Oeh, dat is een goed schot. Maar de keeper uh, staat op de goede plek, om het zomaar te zeggen. De zieler is uh, een paar keer onder vuur genomen. Onder andere door uh, Willem Jansen. Uh, Twente speelt niet slecht. En dit was een uh, schot van Castanjos, maar die had de hoek ingemoeten. Hij schiet hem recht op de keeper af. En dus uh, blijft het 0-0. Rood voor Bengtson, die uh, een man onderuit haalde. Die doorgebroken was. Arthur Sobiek, de pol. En uh, dus 11 tegen 10. 11 van Hannover tegen de team van FC Twente. Twente blijft overeind. We zitten in de slotfase. Twente al uitgeschakeld omdat uh, Levante gaat winnen van Helsingborg. En uh, Twente nu in balbezit met uh, de aanvoerder uh, Wout Brama die de bal paast naar de buitenkant. Jammer dat FC Twente het heeft laten liggen. Onder andere thuis tegen Hannover toen het 2-0 voor stond. Wedstrijd eindigde uiteindelijk toch in 2-2. En uit bij Helsingborg toen... Uh, Twente daar dure punten liet liggen. Nu gaan uh, Hannover 96 en uh, Levante door naar de knock fase. En is FC Twente uitgeschakeld. Ik denk dat ze dat niet heel erg vinden. Want er werd toch al een beetje schamper gedaan over de Europa League. De competitie is belangrijker voor FC Twente. Maar vanavond in Hannover voor 40.000 man in een prachtig stadion. Heeft Twente toch... Uh, ja, moed getoond, heeft aardig gevoetbald. Niet echt veel grote kansen gehad. Dat geldt ook voor Hannover, die nu nog een vrije trap krijgen. van voor het doel, en dan is het weer. Sander Bosker, die al een keer eerder op een kopbal van Conan goed stond. Die de bal in de handen krijgt. Het is de laatste, zijn de laatste wapenfeiten. Want de scheidsrecht heeft voor het einde gefloten. Deze wedstrijd, Hannover 96 tegen FC Twente, betekent het einde in Europa voor FC Twente. Nog één wedstrijdje in de pool. Maar dan is het afgelopen 0-0 de uitslag bij Hannover tegen FC Twente. Radio 1. Willemijn Veenhoven, BNN Today. In september pakte hij zijn spullen, stapte hij in het vliegtuig en vertrok hij zomaar naar een van de gevaarlijkste gebieden van dit moment, Syrië. Zonder voorbereiding, zonder vest, zonder. ja, wat had je nog meer niet? Hij had heel veel niet, hij had geen geld bij, geen helm geloof ik. Geen verzekering. Geen verzekering, geen, geen journalisten, pas niks. Klein Helemaal beetje niks. geld. Uiteindelijk is hij toch weer veilig teruggekomen. En uh, nu gaat de fotograaf Tom Daans van 28 jaar weer binnenkort. Tom, goedenavond. Ja, goedenavond. Of moet ik zeggen Galet, want zo heet je daar, geloof <laughs> ja, ik, hè? Ja, dat is mijn, uh, mijn bijnaam in uh, Aleppo-regio. Ja, zodra je daar bent, ben je Galet. Ja. Hm. Nou hebben we allemaal gisteren het verhaal van Irene de Zwaan gehoord. Uh, die jonge journaliste, die um, gisteren zat ze bij de Wereldrijd Door... die was in Aleppo meteen ontvoerd. Um, bij jou is het allemaal goed gegaan... terwijl je ook niet denderend goed voorbereid was. Of, ik weet niet hoe dat in haar geval was, maar bij jou was dat zo. Nu ga je terug, wel beter voorbereid, maar... Je loopt natuurlijk enorme risico's. Waarom ga je terug? Ja, laat ik uh, eerst even één ding zeggen. Ja, Ik ga inderdaad veel beter voorbereid terug. En dat was ook in eerste instantie mijn reden om uh, na die tien dagen weer terug te komen. Um, want ik heb nu inderdaad een kogelvrij vest, ik heb een helm, ik uh, ben druk bezig met verzekering. En um, daarnaast, ja, allemaal connecties zijn erbij gekomen. Ja. En waarom ik um, terug ga en waarom ik dit zal blijven doen... is omdat ik het heel belangrijk vind om, uh, ja, om iets te doen, om gewoon... Um, uh, vanuit een humanitair perspectief, om gewoon ja, verslag te geven of gewoon foto's te maken, beelden uit een bepaalde regio, uit een conflictgebied. Jij vindt het is zo verschrikkelijk daar. De wereld moet dat zien en dat wil ik door mijn foto's laten zien. Want ja. ik bedoel, ik sla de kranten open, ik zie namelijk zat foto's, hoor. Ja, precies. En dat is ook een ding. Want uh, de, um, de media, die, zeg maar de standaard media, de standaard uh, fotografie bijvoorbeeld, die vanuit de pers komt, dat is eigenlijk aan één kant. Weet je, alhoewel ho het objectief moet zijn, is het ook weer, wel weer heel erg eenzijdig. Want aan de ene kant, ja, je wordt gewoon kapot gebombardeerd met uh, dode mensen, geschiet en uh, uh, je ziet alleen maar geweren en je ziet uh, rebellen en weet ik veel wat. En dat is eigenlijk een, he een heel. Eenzijdig perspectief. Maar ik... ga jij dan geen kapot gebombardeerde mensen en steden laten zien? Nou, waar, waar ik in ieder geval, wat ik in ieder geval heel belangrijk vind om uh, niet, niet te laten zien, dat zijn uh, dode lichamen, bijvoorbeeld uh, dode kinderen of uh, kapotgeschoten vrouwen, weet ik veel wat. Want dat choqueert op zo'n dergelijke mate. dat Die willen dat, dat het niet, meer, kijker, zien. Die wil het niet ja. meer zien. En zeg, maar zelfs, en zeker in deze tijd, is het ja. mogelijk om, om, om het weg te klikken, om er afstand van te nemen. Dus jij wel andere dingen laten zien, meer dagelijks leven onder andere. Ja, daar. meer dagelijks leven. Leven, maar ook meer uh, ja, ja, dagelijkse tafereel en ook om te laten zien dat het leven gewoon doorgaat. Even over jouw persoonlijke verhaal, want dat is nogal indrukwekkend vind ik. Je, waar ik trouwens erg blij mee ben, je gaat voor ons een audio dagboek uh, bijhouden ja. uh, van de dingen die je daar beleeft. Um, Even kennis met je maken, want straks ben je vaker te horen hier in BNN Today. Je bent, dat is wel grappig, uh, vond ik een leuk detail. Je bent nogal ijdel, begreep ik. En de vorige keer moesten er ook allemaal crempjes en gel ja. mee en enzovoorts. Ja, ja, ja, ja. Die laat je nu achter, of niet? Ja, nee, want in de, inderdaad, ik, ik ging heel erg onvoorbereid. En ik, ik weet, je, je moet gewoon eigenlijk zo licht mogelijk bepakt moet je daarheen gaan. En uh, zelfs, uh, zelfs... Toen ik ging, vond ik dat ik nog uh, ja, redelijk weinig mee had. Alhoewel, ik had twee rugzakken mee. En daarin zaten natuurlijk weet je, allemaal van weet ik wat, uh, gel, uh, uh, noem maar op van alles... En ja, op een gegeven moment bij Turkije, toen ik uh, de grens overwacht en steek... toen heb ik dat ook allemaal in de prullenbak geflikkerd. Dan dacht ik dus van, ja, kom op, kom op Tom. Dat maar ik... gel, ik bedoel, je hebt half lang haar, dat doe je toch lekker in een staartje? Dat is toch prima? Heb je ja. toch geen gel nodig? Nou, wat het is, um, je haar in een staartje, dat is, um, is not done for, uh, yeah, in de islamitische wereld. Want dan lijkt je gewoon heel erg op een, op een vrouw. En tenminste, dan kleed je, je dan nou, niet kleed je, dan... Dan heb je wat vrouwelijks. Precies, dat precies. Is handig daar. En daar nee. ben ik ook gewoon, weet je, want in het begin had ik het ook gewoon in een staartje en dan had, uh, had ik ook zoiets van ah, ik doe gewoon weet je, boeien. Maar en, was het echt zo dat op een gegeven moment rebellen op je afkwamen, hé hey, galet, doe dat nou maar niet? Nee, die, die, die, ja, die sluipschutter, die sluipschutter die uh, zei op een gegeven moment op een ochtend, zei die zo van uh, toen ik mijn haar in een staartje weer deed, zei die zo van nee, nee, nee, nee, nee, doe maar niet, want dat... Uh, uh, de, de, zeg maar, dan lijkt je op een meisje en dan, ja, uh, dan ja. word je gewoon raar aangekeken. En je zegt <lacht> van nou ah, oké, okay, vind ik totaal geen dus probleem. Dus jij stiekem al die gezichtscrempjes ook maar weggooien, <lacht> want ja, als ze daar achter zouden komen. Nou, met gel die heb ik wel, uh, die die heb tijd wel bij me dus die gaat ook weer mee. En ja. um, je zei net al, dit keer ga ik iets beter voorbereid, bijvoorbeeld met een kogelvrij vest. Ja. En die geeft jou ook een naam. Ja, ja, ja, tenminste, ik heb inderdaad net eigenlijk een naam voor mijn kogel. want ik heb ook een naam voor o mijn camera. Hoe heet je camera? Mijn camera heet Betty. En hoe heet je kogelvrij vest? Mijn kogelvrij vest heet Boris. En Boris, ik heb voor die naam gekozen omdat dat klinkt als een uh, Russische ex-mafia bodyguard die, uh, die zijn leven wil beteren en daarom dat maar mij gaat beschermen. Dus vandaar dat ik zoiets had, nou Boris, dat klinkt wel lekker. Ik doe het me heel erg denken aan die film dat Tom Hanks in zijn eentje op dat eiland zit en zo eenzaam is dat hij tegen die... <laughs> wat is het? Volleybal, geloof ik, begint aan te praten. Is dit waarom je je spullen een naam geeft? Nee, nee, nee, nee. Nee, nee, nee zeker niet. Ik bedoel... Uh, um, in, in, als oorlogsfotograaf, tenminste, in mijn geval als oorlogsfotograaf, dan uh, is het gewoon zo, ja, weet je, uh, je, je leidt een eenzaam bestaan. En, um, ik bedoel, relaties en zo, weet ik veel wat, en vrienden, weet je, daar hecht ik gewoon heel weinig waarde aan. Uh, ik heb wel hele goede vrienden, een aantal hele goede vrienden, maar... Het is gewoon heel belangrijk om, um, ja, om vrij te zijn, om los van uh, relaties te zijn. Zodat nou, je geef je maar je spullen namen. Ja, ja, ja, het is niet dat ik constant tegen zit te lullen, maar het is meer zo van... dat um, ja, het, ja, het. Het, het, het, het geeft het ook meteen ja. waarde, zeg maar, zodat ik het niet... Zo... Zodat je er goed op let. Zodat ja. ik er goed op let, want ik ben heel erg slordig met dingen. Maar je zegt net van, ik vind vrienden wel belangrijk, maar je houdt ze ook op een afstand. In ter voorbereiding, toen je voor de eerste keer ging, heb je het gewoon je relatie uitgemaakt. Ja, ja, tenminste, uh, we hadden al een hele, hele moeilijke periode. En ik, uh, want ik, ik had toen een hernia en het, uh, ik had het al of uitgemaakt. En dan was het weer aan en op een gegeven moment weer uit. En op een gegeven moment, nou, zaten we toch gewoon wel. Ze hadden we echt wel zoiets van: oké, okay, nou ja, hoe nu verder? En ik, had, ik besloot toen inderdaad om uh, oorlogsfotograaf te gaan worden. En ik, ik herinner me nog dat ze zei: van ja, maar luister. Ik kan geen relatie hebben met iemand die een oorlogsfotograaf is. Die, die, die, zeg maar, dan ben ik me continu zorgen aan het maken als, als je in de oorlog zit. En dat vond ik heel erg logisch. En dat is ook zo. Toen dacht je, als er ooit een goede reden was om het uit te maken, is het... Nee, nee, nee, nee Helemaal niet, helemaal niet. Want uh, ik weet nog, zeg maar, ook daarna baal ik daar heel veel van. Maar wat nou als van. jij nu verliefd wordt op iemand? Ja, dat probeer ik echt mijn man en macht tegen te houden. Kan dat? Nee, dat kan niet. Maar ik kan het proberen. Want ja, ik bedoel, liefde, dat hou je niet tegen. Dus jij komt niet in de buurt van vrouwen? Nee. Behalve dan nu even. Ja, als het ja. moet. <laughs> Misschien verliefd op je camera. Ja. <laughs> Stel nou dat je na nou vanavond mij heel leuk vindt. Dan uh, ja, heb je pech. Dan heb ik pech hè? Ja. ja. Ja. Het is wel, je moet wel hard zijn voor jezelf. Ja, tuurlijk. Ik moet, ik ja. moet gewoon uh, dingen opofferen. En um, tenminste, wil je dit vak doen, wil je echt gewoon serieus dit doen... en uh, met een serieuze houding um, ja. dit blijven doen... Dan moet, dat dan moet je zo zijn. Tom Daans, hij gaat naar Syrië zeer binnenkort. En dan gaan we veel van hem horen in BNN Today. En daar ja. verheug ik me op. Tot later. Doei.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 Nou? Misschien kunnen ze het niet vinden, Hans. Niet vinden! Het zijn verhuizers! Schaad? Toch wel de erkende? Zorg verhuizen. Voor minder dan je denkt. Erkende verhuizers. Wat kost een erkende De Volkskrant presenteert verboden boeken. De 20 beste boeken die u niet mocht lezen. Deel 3 Lady Chatterley's Lover. Deze zaterdag verkrijgbaar met de Bon uit de Volkskrant.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 Dit is Radio 1.